Kees Groot met het NOS-journaal. In dorpen in het noorden van de is begin dit jaar herhaaldelijk en systematisch chloorgas gebruikt bij aanvallen. Dat concludeert de OPCW, de organisatie die toeziet op het verbod op chemische wapens. Bij patiënten zijn verschijnselen waargenomen die wijzen op blootstelling aan chloorgas. Ook sprak de OPCW met getuigen onder wie artsen. Wie er achter de aanvallen zit, is niet bekendgemaakt. In april van dit jaar namen de aanvallen met chloorgas af, zegt de OPCW in zijn rapport. Afgelopen juni werd bekend dat alle door Syrië opgegeven chemische wapens uit het land weg zijn. Onderzoekers van de VN zeggen dat de ozonlaag zich herstelt. Voor het eerst in jaren wordt de beschermende laag rond de aarde dikker in plaats van dunner. De ozonlaag houdt de voor de mens schadelijke UV-straling van de zon tegen. Die straling kan huidkanker veroorzaken en schade aan gewassen. Het herstel van de ozonlaag is volgens de VN het gevolg van de afspraken... die er in de jaren tachtig zijn gemaakt... over het terugdringen van de uitstoot van schadelijke gassen als CFK's. Het blijft een nek aan nek race tussen de voor- en tegenstanders van een onafhankelijk Schotland. Uit een nieuwe opiniepeiling blijkt dat de Schotten die de banden met Londen willen behouden... een kleine meerderheid vormen, 53%. Procent. Sinds afgelopen weekend leken de voorstemmers aan een opmars bezig. Toen sprak voor het eerst een meerderheid van 51% zich uit voor afscheiding. Britse politici doen er alles aan om de schotten ervan te overtuigen... dat ze beter af zijn in het Verenigd Koninkrijk. Premier Cameron bracht vandaag een bezoek aan de hoofdstad Edinburgh. De schotten stemmen op 18 september over onafhankelijkheid. Het weer vannacht opklaringen, maar in het oosten kans op nevel. Het koelt af tot 11 graden. Morgen vanuit het Noordoosten zonnig en temperaturen rond de 20 graden. Ook vrijdag en in het weekend is er veel zon. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 Yes. Satsang with